Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet Peter Gillis een jaar de cel in en bijna 600.000 euro boete betalen. Gillis, die je waarschijnlijk kent van het tv-programma Massa is Casa zou grootschalige belastingfraude hebben gepleegd met zijn vakantieparken. Vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Zo zou er op de acht vakantieparken van Gillis in Nederland, zou bijvoorbeeld aan zwarte verhuur zijn gedaan. Dat geld werd dan cash opgehaald. En met dat cashgeld werden vervolgens buitenlandse werknemers dan weer zwart uitbetaald. Nou, dat werd dan wel op een papiertje bijgehouden. Maar na een check werd dat papiertje dan door bijvoorbeeld Peter Gillis verscheurd en weggegooid. Of Peter Gilles, Gillis ook echt de cel in moet weten we waarschijnlijk pas halverwege april. Dan doet de rechter uitspraak. Een grote computerstoring bij de Rijnstaten in Arnhem, Elst en Zeefnaar is opgelost. Sinds gisteravond konden artsen en verpleegkundigen niet meer bij de gegevens van patiënt en moesten afspraken afgezegd worden. Vanmiddag kunnen die gewoon weer doorgaan. De problemen begonnen na een update van een van de computerprogramma's. Tennisser Botik van de Zandschulp ligt uit de Australian Open. Hij verloor net in de eerste ronde van de Spanjaard Alex de Minaur, De nummer 8 van de wereld. Ook Tellen Griekspoor lukte het eerder al niet om de tweede ronde te halen. Dat betekent dat er nog maar één Nederlander over is in het enkelspel. Suzanne Lamens. En balen voor schaatsliefhebbers in Drouwenerveen in Drenthe. Daar had vandaag misschien wel geschaatst kunnen worden. Maar helaas, de ijsbaan is al vernield voordat het ijs dik genoeg was. Ja, helaas. Helaas hebben een paar kinderen uh, ja, dit als een lustobject gezien om met de skelters over die baan te rijden. En het ijs was inderdaad nogmaals, zoals je kunt zien, anderhalf, twee centimeter dik. Dus niet voldoende sterk. En ze zijn gewoon door de hele baan heen gereden met de skelters. De kinderen die dat gedaan hebben hadden wel een begeleider bij zich. Maar die heeft het gewoon laten gebeuren. Hij wist blijkbaar niet dat het laagje water op de plaatselijke skiederbaan bedoeld was om op te schaatsen. Het weer grijs met in het zuiden nog kans op wat zon. 2 graden in Limburg, 7 in Friesland. Morgen opnieuw grijs met ook wat kans op wat motregen. Bij 2 tot 8 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, staat nog vier na een ongeluk... tussen Beverwijk en de afrit Haarduim-Zuid. 11 kilometer met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Why don't you admit it? You can never really lie to yourself. but turn on me yeah. Smiles so bright In his hands are the toys you gave To fill his heart with delight I'm sure. sure.